Van Kamp met het rationaal. Guerilla-beweging ELN heeft spoorloos journalist Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follander ontvoerd omdat ze dachten dat ze CIA-agenten waren. Dat zei Bolt op een persconferentie in de stad Cucuta... waar ze na een vrijlating vanochtend heen zijn gebracht. De twee werden de afgelopen week vastgehouden in de jungle van Colombia... en vreesden voor hun leven. Ze zijn met hun ontvoerders voortdurend op de vlucht geweest... voor het Colombiaanse leger dat naar hen op zoek was. Een van de meest angstige momenten was toen ze probeerden te ontkomen... aan een militaire helikopter. Er waren dagen dat ze gedwongen werden om tien tot 18 uur... door het oerwoud te lopen. Bolt en Vollender lieten zich wel positief uit over hun ontvoerders... Die waren beleefd en behulpzaam. Het was zeker geen persoonlijke zaak, zei Vollender. Ze voerden hun opdracht uit en wij waren helaas het leidend voorwerp. Het Britse parlement is getroffen door een cyberaanval. Hackers probeerden toegang te krijgen tot e-mailaccounts van parlementsleden. De internetcriminelen hadden het voorzien op e-mailaccounts met zwakke wachtwoorden. Het is niet duidelijk of ze toegang hebben gekregen tot de mails. De Britse politici hebben nu geen toegang meer tot hun mail buiten het parlementsgebouw. Volgens woordvoerder van het lagerhuis is dat niet vanwege de aanval, maar is het een maatregel om de accounts te kunnen beveiligen. Bij Motor Run voor Kinderen in Roermond is een 57-jarige man omgekomen. De man reed op een motor om de kinderen te begeleiden, schrijft op 1 Limburg. Rond half drie raakte de man uit Maasbracht uit balans na manoeuvre. Hij viel, schoof na de val door en kwam tegen een paal terecht. Hij was zelf een van de organisatoren van het evenement voor kinderen met een beperking. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Het weer tot besluit op veel plaatsen is bewolkt en regent of motregent het, maar die regen trekt in de loop van de avond weg. Vannacht wordt het een graad of 16, de dag begint morgen opnieuw met motregen, maar later is het overal droog en soms schijnt dan ook de zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NRF Journaal.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 ZFN's Nightwalk met Mario Zanfort zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond Zaterdagavond de Nightwalk van 9 tot 12. 9 tot 12. Met The Party Update.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 En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Eerst doe je het beste van dance. RB en een beetje pop tussendoor. de laatste shownieuws, de party op het de 10. Boven beste plaats van dansen. Straks in het tweede uurtje, DJ Mouzo met zijn Global House vibes. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Van, uh, met de DJ Kavals Kelly. Ja, warm heertje deze week. Hè? Ik weet niet uh, of je een beetje verbrand bent. Of uh, dat je er een beetje klaar mee bent. Nou, uh, voor mij mag het gewoon uh, 18 graden worden en blijven. Want ik heb het een beetje afgekeerd ik... Het helemaal niks, hè. Ja. Zie je hem, voor als opening voor de voor van Armin van Buur. Uitzing Josh Kambi met Sunny Days. Ik weet niet of het opgevallen is, maar Calvin Harris heeft de trend gezet... met een rustige plaat. En uh, Chesto Armin, ze komen allemaal. Zelfs uh, Martin Garrix, die komt met een rustige plaat. Don Diablo ook, dus uh, eh. Het wordt allemaal een beetje rustig. En daartegenover komen er ook hele harde platen in de lijst. Ik heb niet of het al gehoord heb maar... Uh, de nieuwe plaat van uh, je broer. samen met Paul Uylstad... Dat is echt hard. En dat was normaal niet geschikt voor de radio. begon met de, de duiveltje. En ik uh, heb een plaatsen, plaats van mij. Ik ga straks... Maar nu is gaat een heel andere muziek. Zo meteen heel Klein. We staan met Boef, met Krantenwijk. Maar eerst die Froddle. Met Fountain. Make me yours. I wanna stay around, so make me yours. So happy I found you. Just wanna be around you, so make me yours. Now that I found you, I wanna stay around, so make me yours. So happy I found you. Just wanna be around you, so make me yours. Now that I found you. Stay around to so make me yours So happy I found you Just wanna be around you So make me yours And Now that I found you Found it, found it, found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 En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, Nee, vaak me niet waarom. Ik ga slapen met een doel. met wit bakken met een ton. Ik denk aan mijn kanten.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 Wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het toch om. Nu denk ik aan miljoenen, ik nee, vraag me niet waarom. Ik slaap slapen met een douche, op het bakker met een ton. Ik denk aan mijn kant, terwijl ik langs de rij, hier wat je angst. 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Weet je, ik wil alleen cash. 22 op de dash, heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Ik ging slapen met een doe-soeve, wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, ik nee, vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een doe-soeve, wakker met een ton. Ik denk aan mijn klanten. down the yellow light shining down the yellow light shining down the yellow light shining Pharrell Williams met Yellow Light. afkomstig van de film uh, Despicable Me 3. En daarvoor horen we Lil Kleine samen met Boef met Krantenwijk. Ik weet niet of je het uh, merk uh, Casimigos uh, kent. Het tequila-merk van uh, George Clooney. Hij is een van de oprichters ervan. En uh, het wordt voor 1 miljard dollar overgenomen door een Brits drankenconcern. Dus uh, ja, George is er klaar mee. Hij verkoopt het. Ja, je hebt genoeg geld. Hè? Als je alleen maar kijkt naar de koffiereclame. Ja, en goed te helpen, al meer. En uh, twee van de tien juryleden geloofden in de onschuld van Bill Cosby. Dat verklaarde jurylid afgelopen woensdag tegen ABC News. Het was acht voor en twee tegen. Dus ja, het is uh, vijf gevalletje, een balletje. Maar uh, ja, ik vind het allemaal een beetje vergezocht, allemaal. het is allemaal lang geleden. En uh, een fan van Rihanna, haar op Twitter en vroeg haar. Uh, vroeg hoe hij moest omgaan met liefdes die tot iedere verbazing antwoorden ze en hij heeft genoeg tips gehad en dan gaan wij weer verder met muziek van tapers zit je natuurlijk aan je radio Kluif, zaterdagavond zometeen onderweg de party update wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande marie's muziek Joe Stom met Make Love Gala, samen met Ellie Erie met uh, Come Here for Love. En daarvoor horen we Don Diablo. Met Save A Little Love. Het is bedrijf een Party Update. Wat voor leuke feest. erom gaan. op deze zaterdag 24 juni alweer. Nou, zo zal het beginnen. We beginnen eens met de Escape in Amsterdam. Met de wekelijkse special Brainwash. Begint rond de klok voor 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie. Check de website. Escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandfort Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen. JaxX, X, DJ Troy, uh, Jan Toop en de VJ Jury... dat is vanavond allemaal in de scape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we verder lopen voorbij de scape, komen we bij, uh, bij R Club R. Vanavond het uh, feestje Playground, begint ook om 11 uur. Doet tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check air.nl met onder andere... Girls Love DJs, Guess and Wise, Westlow Breakfast, Yves, Lazali, Charlie en hosted bij MC Dolle Bart... Dat is vanavond allemaal in Club R in Amsterdam. En over nog een wekelijks feest is in de Melkweg. Iedere week encore. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere Melissa Lopez, FMG en uh, Giorzino. En uh, de DJ's verder uh, moet nog bekendgemaakt worden. Wat ik net zei, de dames Melissa Lopez, FMG en uh, Jozino zijn niet allemaal dames hoor, maar dat die mensen zijn live. Maar uh, de DJs wordt daar bekend gemaakt en uh, host bij bij Show bangers. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg het wekelijkse feest Encore. En nog een leuk feest: Guilty Pleasures in de Stalker in Haarlem. Lekker dichtbij. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl met onder andere Bustin en Jeeber. Birthday Bash. En uh, trouwens, ik weet niet of je, of je in uh, het Awakeningsfestival bent geweest vandaag. Nou, we hebben ook nog een uh, official After Party Awakeningsfestival. Het begint rond de klok van half twaalf uur tot half zes in de ochtend. En dat gaat allemaal gebeuren vannacht in uh, Paradiso. En voor meer informatie check de website awakenings.nl of paradiso.nl met uh, onder andere Asroy, Ardoen van Guil, Anna en Nastia. Dat is allemaal in uh, Paradiso. Awakenings, official official afterparty. En ik weet niet of je wat meer van het stevigere werk houdt. Want we, natuurlijk, we hebben nog steeds het hele weekend Defcom op Walibi. Dat is vanochtend al om 11 uur begonnen. En tot vanavond 11 uur. En morgen is er ook weer een dag, want het duurt het hele weekend Defcom op, ja, in Walibi. Elk jaar hardcore en hardstyle. Met onder andere Frequencer, Brennan Hart, Zaton... Noise Controllers, Bass Modulators. The Freaks, Psycho-Funks, Cyber Soundtracks... en nog veel en veel meer als je houdt van het stevig werk... Radical Redemption. Nou, dat is volgens mij best wel aardig hard. Dus uh, ik ben een paar keer bij een feestje van hem geweest... en uh, ja, of je nou oorlog hebt of niet... ze gaan er dwars doorheen, want je hele lichaam trilt gewoon. CFM's antwoord door met de orde van de dag. Muziek hier in de Nightwalk, zometeen Jack Perry... maar is die Timmy Trumpet en Crunk met Al Pacino...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 We Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand. Door het duin in het centrum van Zandvoort. Van 9 tot middag zijn wij het beste van de clubs op de Ranihal. Eerst is het natuurlijk het beste van Dance Harp en bij beetje pop tussen door. Het laatste show, de party update en de team boven beste plaats van dansen. Zoals Dan zijn tweede uurtje. DJ Mouso met zijn Global House En De derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. het beste van de clubs hebben Italië met DJ Carlos Kelly. Maar voor nu is het eerst tijd voor de team boven beste plaats van dansen. Deze week op tien, Sasha en Policia met de Avondstaan. Op negen deze week, Charisma met Work It Out. Op 8, Sony Fordera met Always Gonna Be. Futuring Alice Mills. Op zeven deze week, The Shape Shifter's The Lola's Theme. Recut The Purple Disco Machine Remix. Op zes deze week, David Kino met Ananas. Op 5, Marion Hill met Down The Frankie Risardo Extended Remix. Op vier deze week, Clapton met The Drums. Dim Dada. Op drie deze week... Andy Todd en and Billy Love met Thrill Seekers, de Daniel Chuck... Uh, nee, de Chuck Daniels Remix, moet ik zeggen. Deze week op 2, Camel Fat met cola. Ja, dat lekkere drankje cola. Deze week op 1, een nieuwe nummer 1 en de 10... boven Beste Plaat voor het dansroep. Deze week op 1, Route 94 met House and Pressure. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. You know, I got a few things I've been thinking about. I'd like to share them with you. I know things have been a little strained around here lately because of all the all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure, the house, the pressure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 Ik ben niet trauma en schat. Vergeet ik door mijn leven, want ik de dood is zonder hoek. Er is geen ruimte in de hel, sta bij de hemel op de stoep Er is maar één iets waar ik in geloof, en dat ben ik zelf. Het leven loopt dood, maar ik ben onderweg naar succes. Ik begin leven altijd. Er is geen ruimte in de hel, sta bij de hemel op de stoep Bij die blommen, God, verder mijn leven met Don't Give Up on Love. En daarvoor muziek van je broer en DJ Paul, Elstak en Dr. Fang met Engeltje op mijn schouder. De opvolger natuurlijk van Kind van de Duivel. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet gedreurd, zometeen het nieuws en weer. Is de tijd van DJ Mouse met zijn Global House vibes? Hij doet het tot 11 uur en vanaf 11 uur gaan we helemaal naar Italië. Jawel. Met het beste uit de club van Italië met IT, Kelly. Maar zover is het nog niet, toch even muziek voor het eerste uurtje. Bakermat is onderweg met Don't Want You Back. Maar hier is Madison Mars met Milky Way. Ik zeg tot zo, na de break.